We met het NOS-journaal. Het energieverbruik van Nederlanders was vorig jaar hoger dan ooit tevoren. CBS verklaart dat door het economisch herstel en de koude winter. In vergelijking met 2009 steeg het energieverbruik met 7%. Er is vooral meer aardgas gebruikt en in mindere mate aardolie. Van het totale energieverbruik kwam minder dan 2% van kerncentrales. Een deel daarvan kwam van Franse kerncentrales.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 In Rotterdam zijn twee geboorteklinieken opgezet en er wordt meer voorlichting gegeven aan risicogroepen zoals lage schoolde autochtonen en allochtone groepen. In welke zes steden de proef wordt uitgebreid, is nog niet bekend. In de divisieclub NEC heeft een nieuwe trainer. Het is Alex Pastoor, die tot nu toe trainer was bij Excelsior. Pastoor volgt na dit seizoen in Nijmegen Wiljan Vloed op, die algemeen en technisch directeur wordt bij Sparta. ...pastoor speelde zelf vroeger bij Volendam en Herenveen. Op maximaal 10 basisscholen mogen ouders met de school afspreken... ...wanneer ze met vakantie willen. Minister van Bijsterveld wil met die tien scholen een proef gaan doen... ...die volgend schooljaar van start gaat. Voorwaarde is dat de scholen niet afwijken van het minimale aantal lesuren. Het weer bewolkt met in het noorden wat motregen. In het zuiden zijn er enkele opklaringen... ...en die breiden zich vanmiddag langzaam uit. Door 12 graden op de wadden...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 senza avere mai le cose che pretendi Ehi, scusa Lei sem fatta una risata, a mio whisky si è aggrappata, i e cinque litri sei scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia me sgusciata, ma guardatolo, guardatelo bloccata, carezzata sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ha chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi.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 Established. I ain't trying to leave your Just wanna ask if you might wanna Give me your name, explain your status You know I see you time to time You seem available, don't mean shit I know these bitches wanna settle you Gotta say you on my short list, of few The mother dudes is okay, but I'm feeling you Want you in the best way What you gon' do about it, why don't you just test me You won't wanna do without it, no one coming at you Hard eating the thug. And I ain't giving up till I get that gangster love I had done outfit, crazy skirts fit just right White beater with a bang of tan Walking in, demanding all eyes Baby, here I am made the shame of my frame And I know you're watching huh. Putting on a show for you Popping, I ain't stopping A lot of action in your corner Yeah, you doing it you're gonna too Only thing to make it better though was me with you, you And not. I know you feeling that Regardless of your frontin'. And I heard through the streets It was me you wantin' Let me find out you shot somethin', something But I know you're not So stop the game and approach Is you really or not? And it took you so long in the first place I'm just playing cutie, yeah, give me a call No, it's cool, you ain't gotta see me in my fall I'm a big girl, big girl but you'll find boy, out yes. Stuck for me while I drop, top, and ride out Will spin it, wanna know what short all about But it's cool, I'm doing and these words is coming out my mouth It's that gangster love.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 Dat je morgen weer verder gaat, En als je eenzaam of bang bent, zal ik uzen. Kom maar.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 Ja